Lars met het NOS-journaal. In Washington is het gesprek afgelopen tussen president Trump en navo chef Rutte. De twee spraken elkaar zo'n anderhalf uur. Rutte noemde het bij CNN een eerlijk en open gesprek, maar ook een gesprek tussen vrienden. Trump overweegt om de Navo-landen te straffen die hem niet genoeg hebben geholpen in de oorlog met Iran. Rutte zegt dat hij Trump erop wees dat de meeste Europese landen wel luchtmachtbasis en logistiek beschikbaar stelden. Rutte kon niet zeggen of de straat van Hormuz inmiddels weer open is. De A2 tussen Best en Eindhoven was gisteravond anderhalf uur dicht na een ongeval. Een automobilist botste op een motor. De motorrijder gleed daarna een flink stuk over de weg en raakte zwaar gewond. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Naar diegene wordt nog gezocht. Er is een nieuwe schijf van vijf. ...de bekende vijf vlakken blijven, maar de inhoud is net iets anders. Het advies voor vlees gaat van maximaal 500 gram per week naar 300 gram. En ook moeten mensen meer plantaardig eten. Zo wordt aangeraden om bijna twee keer zoveel linzen en bonen te eten. De schijf van vijf wordt gemaakt door het Voedingscentrum en bestaat sinds 1953. De laatste versie was tien jaar oud. Trainer Arne Slot is met Liverpool onderuit gegaan tegen Paris Saint-Germain. De Franse titelverdediger won gisteravond in de kwartfinales van de Champions League eenvoudig met 2-0. En daarmee heeft Liverpool drie wedstrijden op rij niet gewonnen. Volgende week is de return. Verder won Atletico Madrid bij FC Barcelona met 0-2. Frenkie Dion die was er niet bij vanwege een hamstringblessure. Het weer op de meeste plekken helder, bij een graad of zeven. Komende ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. En in de avond kans op felle regen en onweersbuien. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Without you Be my baby. Be my baby. I... Zfm 106.9 FM Just hold I keep crying, it will be all right Just take my hand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 ben je bang voor de reunie? Misschien schel ik wel een appel op de reunie. Maar we zijn allebei volwassen op de reunie. Misschien dus schudden we de hand op de reunie. Man, ik kan niet wachten op de reunie. Zonder mm -hmm. mm -hmm. jou ja, was er geen muziek, dus geef nu niet. Ik ben nu de man op de reunie.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 sing i'll be the queen and you'll be the king and hey boy in your trees There were times, once there were reasons filled with lies, everything shared, everything told.